3 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In een toeristisch gebied in zuidwest-Frankrijk woedt een grote bosbrand. Bij Lacanau in de buurt van Bordeaux is 300 hectare bos in vlammen opgegaan. Dat zijn zo'n 600 voetbalvelden. Het vuur was gisteren nog niet onder controle. De bosbrand begon zaterdag vlakbij een grote camping waar ook veel Nederlanders komen. Sommige toeristen die een dagje naar het strand waren geweest... konden door de brand de camping niet meer bereiken... omdat er wegen waren afgesloten. Ze brachten de nacht door in de openbare feestzaal van het dorp. In Wit-Rusland zijn in zeker zeven steden mensen opgepakt... omdat ze protesteerden tegen het regime van president Lukashenko. Wit-Rusland vierde gisteren zijn onafhankelijkheidsdag. Via sociale media had de oppositie mensen opgeroepen om de straat op te gaan. Het protest begon vreedzaam. Deelnemers lieten door demonstratief te applaudisseren hun afkeer van Lukashenko blijken. In Minsk deden daarbij bijna duizend mensen aan mee. De politie, die alom aanwezig was, greep na enige tijd hard in. Zo'n 200, 20.0 demonstranten zijn opgepakt, onder wie oppositieleden en journalisten. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic vandaag gewoon op zitting verschijnt.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 Het weer vannacht is het 9 tot 12 graden. Overdag in het Noordoosten veel bewolking. In de rest van het land zonnig, het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dus nog maar mij toe dit is een nacht van Ja, dit uur een verslag uh, in speeches uh, die gehouden werden tijdens de grote demonstratie op het Malieveld tegen bezuinigingen op de kunsten. Dat wil zeggen tegen de ongenuanceerdheid en de snelheid waarmee ze ingevoerd worden zonder rekening te houden met bijvoorbeeld het advies van de Raad van Cultuur. Waarin terzakenkundige mensen, betaald door diezelfde overheid, juist wijzen op nuancering en fasering. En wat doet de overheid? Of dat kabinet, dat legt het volkomen naar zich neer. Dat er bezuinigd moet worden, ja, prima. He, ook al denk ik dat uh, Mark Rutte wel heel erg het braafste jongetje uit de klas wil zijn... om he, als, als enige Europese land zo enorm in één keer te bezuinigen. Koetke koet, maar goed. Natuurlijk moeten ook de kunsten inleveren. Net als alle ande, andere departementen hun bezuinigingen moeten doorvoeren. Maar sinds hele lange tijd voelde ik uh, oprecht weer uh, actiebereidheid. Dus stond ik uh, weer op het Marli-veld om te demonstreren... En ik wil u graag een en ander laten terug horen, omdat er veel te weinig mensen waren, omdat niet iedereen Facebookt en omdat ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen of beseffen wat deze bezuinigingen uiteindelijk inhouden. Nou, ik las zondagmiddag uh, in de NRC online uh, uh, dat uh, Maurice de Hond onderzocht heeft uh, wie er nou eigenlijk tegen en voor die kunstbezuinigingen zijn. 64% is voor. Oké, okay, denk ik dan. Wat ellendig. Maar dan denk ik, ja, dat betekent toch nog steeds dat 36% tegen is? Dat vind ik een hele mooie score. Dat kan je toch geen elite meer noemen? Het is meer dan, de, dan een derde van de bevolking. En de voorstemmers, ja, het, het zal u niet verrassen... zijn de mensen a die op de PVV, de VVD en de CDA stemmen... en B, mensen die nauwelijks naar een musea gaan of het theater bezoeken. Dat zijn natuurlijk open deuren. Maar goed, het is, de feiten liggen daar. Is het dan echt kinderachtig van me om te bedenken dat, dat al die 134.000 miljonairs in Nederland, alweer bijna 11% meer dan vorig jaar. Ja, hoe slecht gaat het nou eigenlijk met Nederland? He? Als al die miljonairs een tonnetje of anderhalf zouden bijdragen, zouden er geen bezuinigingen op die kunsten nodig zijn. Ja toch, het is toch duidelijk, er zijn heel veel mensen die alleen maar rijker worden en heel veel mensen die alleen maar armer worden. Nou, keep on dreaming Adeline. Ik was dit weekend in Frankrijk en ik sprak met een aantal Fransen over die advertentie in Le Monde. Defense d'entrée aux Pays-Bas, culturel en, en mouvement. Hè, zoals er in de New York Times de tekst had gestaan. Do not enter the Netherlands, cultural meltdown in progress. Nou, Frankrijk is in principe precies hetzelfde aan de gang. Nou ja, en ondanks het feit dat Frankrijk hè, al vele jaren heel angstvallig aan zijn eigen cultuur vasthoudt... en haar taal zuiver wil houden en misschien één op de tien Fransen een beetje redelijk Engels spreekt... op de radio zijn ze nooit verder gegaan dan één op de vijf liedjes te eisen hè, dat die in de Franse taal moeten zijn. En de heer Bosma van de PVV wil op de radio, eh, radio 2 dus nu één op de drie liedjes van de juiste Nederlandse makelij laten zijn. Het moet niet gekker worden. Nou, in een maatschappij die, die meer en meer verkapitaliseert... En, en, en waarbij de markt alles bepaalt en vrijheid hoog in het vadel staat... wordt je tegelijkertijd enorm betutteld en gecontroleerd door diezelfde staat... Ach, laat ik het gewoon maar recht voor zijn raap zetten. Ik ben niet meer zo trots op Nederland. Hè? Waar is die tolerantie gebleven? Waar is dat land dat met al zijn rijkdom, uh, iedereen liet, uh, van al zijn rijkdom iedereen liet profiteren? Hè? Ik ben een dochter van een oude doorbraak-katholiek. Zo eentje die katholiek wilde blijven, maar ook socialist wilde zijn. Wat toen helemaal niet mocht. Eind jaren 40, begin jaren 50, vorige eeuw. Hè? Het is een verwarrende tijd. Maar goed, uh, Ik uh, kan op het nieuws van 8 uur... Uh, je, uh, hoor... Afgelopen zondagavond dat, dat Indianen in Brazilië vermoord worden. omdat ze die illegale houthandelaren in de weg lopen. en de Braziliaanse regering de wetgeving voor de houthandelaren weer wil versoepelen. Ja, dan denk ik. ja, de wereld gaat toch aan ver economisering ten onder? Ik weet het zeker. Nou, ik ga terug naar maandagmiddag. Uh, het was een goede sfeer daar. Er waren veelzinnige woorden. en uh, nou, iets te veel zon op mijn schouders. Ik voel ze nog. Nou, de middag begon met een fleshmop, was erg leuk. Werd geleid door de Vlaamse Anne de Meester, begenadigd curator van het kunsthuis De Appel. Voor 100% bedreigd in haar bestaan. De tekst die getoond werd op de borden was vrij naar Oscar Wilde. A man who knows the price of everything, but the value of nothing. Dat werd wel de prijs, maar niet de waarde. Nou, ik deed braaf mee in de voorste rij... Nou, toen bestegen drie topacteurs het podium. Hans Kesting, Porgy Fransen en Gijs Scholder van Aschat. om een samenvatting voor te lezen uit dat bijzondere pamflet van de 93-jarige Franse verzetsheld met de titel Verontwaardigt u? He, 30 pagina's van iemand die het vanuit zijn tenen meent. Uh, hoe heet hij nou? Uh, Hessel, Stefan Hessel, sorry hoor. Die, die man die denkt nog steeds na over de wereld. Hij heeft geen internet en geen mobieltje, maar wel een telefoon. En hij leest dagelijks twee kranten. En hij roept dus op met verontwaardigt u. Van de 93-jarige filosoof Stefan Hessel. Een verzetsheld. Na de oorlog droeg Hessel bij aan de totstandkoming van de universele verklaring voor de rechten van de mens. Het pamflet Indignez vous heeft in de afgelopen maanden vele jonge mensen... ...in Europa geïnspireerd. Wij lezen de tekst voor met z'n drieën... ...als waren wij de filosoof zelf. Mijn lange leven heeft mij een reeks van redenen gegeven... ...om verontwaardigd te zijn. 93 jaar ben ik. Dit is mijn allerlaatste etappe. Voor ik over de streep fiets, wil ik u nog wat zeggen. Ik wil u aanraden u te verzetten... Ik wil u aanraden verontwaardig te worden. Ik wil u aanraden verontwaardig te worden en verontwaardig te blijven. Uw hele leven lang, net als ik. U bent allemaal opgegroeid in een wereld die gebouwd is op het puin van de oorlog. Opgebouwd door mensen die zo oud zouden zijn als ik als ze nog hadden geleefd. We hebben voor ons land een aantal principes en waarden voorgesteld die de basis moesten vormen voor onze opbouw. Deze principes en waarden hebben we nodig, vandaag meer dan ooit. Ik ben een van de laatsten en binnenkort is het voor mij voorbij. Het is aan u om ervoor te zorgen dat onze maatschappij een maatschappij wordt waar u trots op kunt zijn. Niet deze maatschappij van achterdocht als het gaat om immigranten. Niet deze maatschappij van autochtonen en anochtonen. Van legale en illegale, Van uitzettingen en van opgegroeide kinderen die mogen blijven omdat ze per ongeluk te veel verwesterd zijn. Niet deze maatschappij waarin mensenrechten minder belangrijk zijn dan welvaart omdat alleen dat wat geld oplevert recht heeft om te bestaan. Wij, veteranen van de verzetsbewegingen en van de strijdkrachten, roepen de jonge generaties op om de erfenis en de idealen van het verzet tot leven te brengen en ze door te geven. Wij zeggen tegen hen, neem onze plaats in. Kom in verzet. Wij zagen een land voor ons waarin niemand voor zijn broodwinning hoefde te vrezen als hij ziek werd. Waar een vluchteling een veilige haven kan vinden zonder als misdadiger of opportunist afgeschilderd te worden. Wij zagen een land voor ons waarin verdiensten de maat is voor macht en invloed en niet bezit. Wij zagen een land voor ons waarin ieder kind... ...de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen... ...een land waarin elke vader en moeder ongeacht hun eigen inkomen... ...het genoegen en de trots kan beleven om hun zoon of dochter... ...een diploma van de universiteit in ontvangst te zien nemen. Waar halen ze het lef vandaan om te zeggen... ...dat er voor deze elementaire zaken geen geld meer is? Geen geld voor fatsoen, voor waardigheid, voor onderwijs... ...voor schoonheid of voor natuur terwijl de macht van het geld nog nooit zo groot, zo onbeschaamd en zo egoïstisch is geweest. Waar halen ze het lef vandaan om chronisch zieken mee te laten betalen voor huizenbezitters? Hoe bestaan ze het om de spoorwegen te laten wegrotten en in plaats daarvan ons landschap te bedekken onder steeds meer zwarte stroken asfalt? Hoe halen ze het in hun hoofd om onze economie in handen te laten van dezelfde gokverslaafden die ons keer op keer met hun piramidespelen bedriegen? Waar halen ze het gore lef vandaan om in onze naam te capituleren voor het materialisme? Ik ga u aan zich te verzetten. Ik ga u aan u te verontwaardigen. Het is waar, de redenen om in verzet te komen lijken nu misschien minder duidelijk. De wereld lijkt ingewikkelder dan toen, dan toen we in verzet kwamen tegen de Duitse bezetting. Want wie geeft daar leiding? Wie beslist? Het is niet altijd makkelijk om wijs te worden uit alle stromingen die over ons regeren. Het is een onmetelijke wereld en we leven in een onderling verband zoals dat nooit eerder heeft bestaan. Het is verleidelijk. ...om ten overstaan van deze complexiteit de handen in de lucht te gooien. De slechtst denkbare houding is onverschilligheid. Zeggen, ik kan er niks aan doen, ik red me wel. Als jullie je zo gedragen, dan verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen... ...waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen. Het vermogen namelijk om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit. Ik wil u een voorbeeld geven waar ik zelf een niet geringe hand in heb gehad. De universele verklaring van de rechten van de mens. U kent dit document als de ultieme morele maatstaf. Het enige document waarmee het gedrag van zelfs de machtigste staten wordt beoordeeld. En toch, wat is het meer dan een stuk papier? Er is niemand, geen rechter en geen politie die de mensenrechten kan afdwingen. Het zijn gewoon maar woorden op papier. Maar tegelijk beschrijven deze woorden de hoogste aspiratie van de mens. Een rechtvaardige wereld voor allen. Dat is de hoop die in dat document beschreven staat. Dat is de onbeschaamde ambitie die wij uitspraken. Zelfs na vijf jaar massamoord en andere verschrikkingen van oorlog en haat... durfden wij niet alleen te spreken over hoop, maar iets in het leven te roepen dat uit louter hoop bestaat. Uw wereld is ingewikkelder dan die van ons was. En het is niet gemakkelijk om in de veelheid van meningen en opinies uw richting te bepalen. Maar wij lieten u een erfenis na. Een kostbaar bouwwerk waar wij ons hele leven aan gewijd hebben. En waar wij onze hoogste aspiraties in hebben verwerkt. En onze diepste overtuigingen. En nu deze erfenis verkaveld en aan de hoogste bieder verkocht wordt, raad ik u aan u te verzetten. Mijn wereld is het niet meer. Het is uw wereld om ermee te doen en te laten wat u goed en verstandig lijkt. Maar ik raad u aan u te verzetten. Ik raad u ten diepste aan zich te verontwaardigen en weerstand te bieden. Aan al diegenen, mannen en vrouwen, die de 21e eeuw haar beslag zullen geven, zeggen wij met gevoelens van genegenheid, scheppen is weerstand bieden. En weerstand bieden is scheppen. Thank you all. got some bad news this morning. Which in turn made my day. When there's someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Gonna save my soul now. Gnarls, Barkley. Oftewel het koppel Danger Mouse en CeeLo Green. Maar die heet dan in het echt weer Brian Burton en Thomas Calloway. Ja, zo gaan die dingen. Op het malieveld staat nu de blinde cabaretier en schrijver Vincent Bijlo klaar. Oké. Okay. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht eigenlijk dat ik in een beschaafd land woonde. Een land. Dat prat ging op de uitvinding van de kaasschaaf. En als er geld tekort was, dan, bes, dan beschaafde de regering al haar uitgaven en kreeg ze een begroting rond. Maar op een dag voldeed de kaasschaaf niet meer, omdat een stelletje onbeschaafden aan geldverslaafden zich zo hadden misdragen dat de kaasschaaf werd begraven en vervangen door de bottenbijl. Mijn beschaafde land werd een gehakt land, een platland, een patatland, een holle vatland... ...waarin koningvoetbal de mars der beschaving werd. Mijn land werd een land waarin alle beschaafden het gelag moesten betalen voor de onbeschaafden. De regeringstafel werd vervangen door een borreltafel, de werkelijkheid door de waan van de dag... Stoere praat was aan de macht en alles dat kritiek had werd verdacht. En kunst, ja, kunst, dat werd geminacht, want wat is kunst? Kunst is van een stelletje idioten die niks beters te doen hebben dan te parasiteren op de centen van de ruggengraat van de samenleving. Hooligans van koning voetbal, al die hooligans die bedachten in al hun wijsheid... ...dat het muziekcentrum van de op omroep moest worden afgeschaft. Het stond zwart op wit in het regeerakkoord... ...mede mogelijk gemaakt door de Partij voor Volk en Vaderland. Ja, wij mogen tegenwoordig alles zeggen, want het Vrije Woord heeft gewonnen. Maar het is geen gedogen wat de PVV doet. Het is sponsoren. Zeilstra wordt mede mogelijk gemaakt door Wilders... En door de SGP, die vindt dat vrouwen achter het aanrecht horen omdat ze zo goddelijk kunnen koken. Maar pas op, één ding vrouwen van de SGP, pas op met Kiem van de Vele Griek, want daar kan hek in zitten. Het is gelukkig niet doorgegaan, de afschaffing van het muziekcentrum, omdat de beschaafden opstonden. Maar het stond er wel en die toon was gezet. Over sponsoring gesproken. Vincent Bijla wordt tegenwoordig mede mogelijk gemaakt door Hans Anders. En ik zie ze. Ik zie ze door mijn bril van Hans Anders. En ik zie hoe ze willen afrekenen met de linkse gekkigheid. Met de grachtengordelhobbies. En met het Haagse trombonenclubje. Met de kunstkunst en de piepkraakkunst. En ze worden toegejuicht. Ze worden to eindelijk, hoor je, eindelijk. Want waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor, voor, voor, die, voor die elitaire gekloot? Nou, omdat ik ook opdraai voor hun huurtoeslag, hun voetbal, hun kinderopvang en hun gevangenissen. Ik zie, ik zie dat ze alles wat ze zelf niet begrijpen weg willen hebben. Het is gewoon weer het oude maaiveld. Het is Calvinisme zonder geloof. Ik zie de kromheid van het beleid. Want hoe kun je nou zo hechten aan het vrije ondernemerschap in de kunst en dan de btw omhoog gooien? Kunstenaars, kunstenaars moeten altijd hun eigen broek maar ophouden. Maar met die hoge btw ruk je die broek weer net zo hard van hun reet. Dat zie ik ...door die bril van Hans Anders. En ik zie dat het circus en de kermis uitgezonderd zijn... ...omdat Henk en Ingrid daar graag heen gaan. Maar dan vergeten ze wel dat voor Kabouter Plop ook straks 19% geldt. En voor Frans Siebauer ook. Ik zie dat ze de topinstituten steunen. Maar wat is top zonder basis? Dat is een plant zonder aarde. Ik zie, ik zie ze saneren, ik zie ze snoeien en ik zie dat ze vergeten dat cultuur de adem is van onze samenleving. En ik zie ook verzet. Ik zie dat het verzet groeit tegen het kabinet. Alleen, niet alleen onder de mensen, maar ook onder dieren groeit het verzet. Staatssecretaris Bleker is gisteren uitgeschakeld door de trap van een paard. En hoe kwam dat? Het paard was woedend omdat het niet meer onverdoofd ritueel geslacht mag worden. Zou dat niet de oplossing zijn? Je mag wel, je mag wel onverdoofd ritueel slachten, maar dan wel met 19% btw. Ik zie verzet tegen de vercijferisering, ik zie verzet tegen de afrekening, het, het, het verzet groeit tegen het populisme. En daarom is het onze mars. Money changes everything. Money nou is dat money, money, money, money, is een flatje Money. Money, money, money, money, money, is money, money, money, money, money, money. is Burn, Chuck D. en de rest. Uh, de, de, de toespraak van Vincent Bijlo stond niet helemaal op de band... die je kreeg van de jongens die het opgenomen hebben. Vandaar dat het wat eerder afgekapt werd. Er waren meer sprekers. Jan Mulder was er om een knuppel in het hoenderhok te gooien. Ivan Lendel zei het lang geleden al... als je wilt dat iemand rekening met je houdt... stem dan niet op een politicus, koop een hond... Maar ja, we hebben op een politicus gestemd en nu is het dus het verzet. Gisteravond om kwart voor acht werd ik gebeld uit Rotterdam door een actrice, een vriendin, die zei Het is hier geweldig, je moet meteen komen. Het is hier heel gezellig. Gezellig! We zijn op oorlogspad. Maar het werd erger. Ze zei, we wandelen naar Den Haag. En dan slapen we in tenten en theatertjes. Vlak voor het slapen gaan we, denk je, dat ze gedaan hebben. Elkaar voorlezen uit de Max Havelaar. Aquareleren in kleine groepjes van vier. Keuzevrijheid qua onderwerp. Nee, het is natuurlijk weer gewoon seks, die hele Mars. Wat moet meneer Zijlstra hier al niet van denken? Dat weet ik wel. Die vertelt dat meteen angeert. En Geert, die belt onmiddellijk Kees van de staai van het SGP, de machthebber in Nederland. Nou, die, die lust wel pop van jullie. Die houdt niet van toneel waar mensen naak lopen. en entate te kunst. Die wil dat allemaal achter. Slot en grendel in één cel met de vaccinelichtjes gooier en de damschreeuwer. Daar moeten wij voor oppassen in deze, met deze regering. Maar nu, de methode. Dit is me allemaal te slap. Men is in de kunstwereld zelf niet solidair genoeg. Ik had hier een vertegenwoordiger van het Concertgebouw willen zien staan. En van het Rijksmuseum. Die zijn wel dicht, maar niet om de goede reden. Freek de Jonge en Joep van het Hek. Robert Zandvliet. Jan Dibbit. Ze hadden solidair moeten zijn. We hadden Joop van Rende moeten bellen om een heel Nederland musical vrij te maken. Dan piepen ze in Hogeveen wel anders. Zelfs op. Twitter wil ik Halina Rijn de komende tijd niet meer horen met haar vriendin Caris van Houten. Wat wordt volkomen volledig stil. Staken. En dan gaan we naar een maand dodelijke stilte in Nederland. Op elk cultureel gebied eens kijken wat Mark Rutte dan vindt van zijn macabere land. Dank u. Ja, Jan Mulder was dat onmiskenbaar. Frits Bolkenstein is een VVD'er van wie iedereen weet dat hij echt culturele bagage heeft. Is ook getrouwd met een actrice. En afgelopen november stond ook hij uh, voor de stad Schouwburg om mee te schreeuwen tegen, tegen de afbraak van cultuur. He, van de kunsten moesten ze afblijven bij het bezuinigen. Dat geld moesten ze maar halen bij ontwikkelingssamenwerking. Hetgeen hem natuurlijk een enorm boe salvo opleverde. Nou, de regering heeft zijn voorstel maar gedeeltelijk opgevolgd. Ja, bij ontwikkelingssamenwerking en gaan ze, gaan ze een hele grote zak gel geld terughalen. Maar ook bij cultuur. Dus klom Frits in de pen en schreef in Berlijn een nieuw betoog. En acteur Gijs Scholten van Aschat las het voor. Bericht en boodschap uit Berlijn van Frits Bolkestein. Hij schrijft. Ik ben tegen deze bezuiniging op cultuur in deze omvang en in deze vorm. Deze bezuinigingen zijn onevenredig zwaar. Ik ben niet tegen bezuinigingen als zodanig, want ook in de mooiste tuin moet worden gesnoeid. Eerlijk is eerlijk, hier en daar is wildgroei. Maar kabinet, luister, hou onze jeugd betrokken bij cultuur. Investeer in onze jeugd, in muziekscholen, jeugdtheater en museumbezoek. Alleen Topkunst financieren leidt tot verschaling. Het gebouw van de cultuur kan niet zonder fundament. Want u weet, kabinet, het kost nu eenmaal veel graan om weinig jenever te maken. Aldus Frits Bolkestein. Nou, vervolgens spraken veelzijdige actrice Loes Luca, filmmaker Martin Kolhoven... en de leider van theatergroep Orkater Mark van Warmerdam... Hier vorige week ook al even te horen als deelnemer van de, de beschaving. Ik hoef tegen jullie toch niet te zeggen waarom ik hier sta? Ja. Lijkt mij ook. Lijkt mij ook. Maar ik wil eigenlijk iets zeggen tegen de mensen die niet begrijpen waarom ik hier sta. Wat doet Loes Luca hier nou? Gaat het goed met Loes Luca? Ja, maar Loes Luca heeft kinderen. En mijn kinderen hebben kunnen genieten van zang, scholen, dans, acrobatiek, whatever, whatever. En daar zijn het echt... Leukere kinderen van geworden. is Ik sta hier dus niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor jullie kinderen en de mensen die niet weten waarom ik hier sta. Ook voor jullie kinderen. Kom er nog een toe. En dan nog iets. Ik had nooit kunnen komen waar ik nu ben als ik niet had mogen spelen in de speeltuin van het gesubsidieerde toneel. Ik wed dat ik harder werk dan veel mensen met een kantoorbaan van 9 tot 5. Ja, ja! Ik gooi je niet met mijn pet naar, nee! Ik werk voor mijn centjes, ja! Maar ik had het nooit meer nooit zover kunnen brengen als ik niet bij Orkater had kunnen beginnen. Gesubsidieerd toneel. Ik geef het woord aan Martin. Hij is filmmaker. Hallo. Um, aanvankelijk was ik niet van plan om te komen, omdat uh, ik, zoals uh, wel meer mensen uh, met de witte kruisen, mars beschaving, dat soort dingen, dat vond ik niet zo heel erg gepast eigenlijk. Maar ja, toen dacht ik. Uh, ik ging eens kijken met wat voor karikaturen uh, de, de kunstwereld en de cultuurwereld beschreven werden door de politiek. En toen dacht ik, ja, eigenlijk kan het gewoon wel. Dus ik sta hier, ja, eigenlijk namens film, zijn er niet zoveel. Is namelijk wel een kunst. Het, het gekke is dat, ik, als, ik heb me laten vertellen dat wij buitenschot blijven in de btw-verhoging. Omdat wij lage cultuur zijn. Wat mij betreft kan hij dat geld eens reeds steken en moet hij dat ook maar naar 18% dan uh, doen. Maar, maar dat is puur een persoonlijke titel. Dit kabinet verwacht meer cultureel ondernemerschap en meer aandacht voor het publiek bij kunstenaars. Het is vandaag misschien niet populair om te zeggen, maar ik vind dat idee op zich best prikkelend. Nadenken over je publiek is nadenken over je relevantie en dat kan nooit slecht zijn, denk ik. Hoe je dit voor elkaar krijgt door een hap van 200 miljoen euro uit het totale budget te bijten is echter mij niet duidelijk. Bovendien is het niet slim om dat in één keer te doen. Je leert kinderen immers niet zwemmen door ze gewoon weer in de sloot te flikkeren. Ik ben gevraagd om iets specifiek over de Nederlandse film te zeggen. Toen ik op de filmacademie zat, ging het zowel artistiek als qua publiek bereik niet goed met de Nederlandse film. In de afgelopen 15 jaar is er veel gebeurd. Op dit moment staat de Nederlandse film op recordhoogte qua marktaandeel. Volgens mij is het geen toeval dat er nu meer en betere films gemaakt worden dan in de donkere jaren 90. Er zijn simpelweg meer mogelijkheden. Als daar enorm in gehakt wordt, zijn we zo weer terug bij af. Gelukkig schreef staatssecretaris Zijlstra dat dit kabinet het marktaandeel wil behouden. Dat kan ik niet anders zien dan als een belofte. Want het kabinet zal toch wel snappen dat minder films automatisch betekent dat het aandeel omlaag gaat. Ook schreef Zijlstra dat het kabinet internationale financiering wil stimuleren. Dat kan niet anders dan een fiscale maatregel betekenen, maar ik denk niet dat dat genoeg is. Ik pleit er al een tijdje voor om de hele keten die profiteert van films mee te laten betalen aan het filmfonds... ...zoals dat ook in landen als Frankrijk... Polen, Duitsland en Zweden gebeurt. Een Nederlandse film is het waard om gestimuleerd te worden. Er worden mainstream hits gemaakt, kwalitatief hoogwaarde arthouse films, kinderfilms, films die het goed doen op festivals en films die over de hele wereld verkocht worden. Ik wilde aanvankelijk een opzomming geven van alle onderwerpen die de laatste jaren zijn langsgekomen, maar de lijst werd idioot lang en eigenlijk bewijst het marktandel genoeg. De Nederlandse film is relevant. Ze is een belangrijk onderdeel van onze cultuur, hoge cultuur volgens mij, maar dat zei en staat daar middenin. Ja, met een klein beetje, er moet een klein beetje geld bij, maar het levert veel op. Veel meer dan geld alleen trouwens. Staatssecretaris Zijlstra heeft gezegd dat er niet wordt bezuinigd om het bezuinigen. Maar dat er wel degelijk een visie achter zit. Ik hoop dat echt van harte, want dat betekent de verplichting om meer te doen dan alleen hakken. Als de staatssecretaris zich houdt aan de beloftes die hij de Nederlandse filmindustrie heeft gedaan in zijn Kamerbrief... bewijst hij niet alleen de filmmakers, filmmakers maar heel Nederland... Een grote dienst. En dan nu het woord aan Mark van Armerdam, film- en theaterproducent. Wij hebben een minister-president die liegt. Ik herhaal, wij hebben een minister-president die liegt. In de Tweede Kamer mag je dat niet zeggen. De minister-president doet de waarheid geweld aan, dat mag geloof ik wel. Maar dat is toch iets anders. Bovendien zijn we hier niet in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer liegt Rutte misschien ook niet zoveel. Alhoewel, als je Rutte liegt, googelt, ben je wel een uurtje bezig. Over cultuur liegt hij zeker. Eén klein voorbeeldje. Jullie kennen hem allemaal al. Rutte die in Buitenhof de bezuinigingen verdedigt met letterlijk... Neem nou Amsterdam dat er iedere avond in dertig theaters tien mensen op de eerste rij zitten en de rest van de zaal leeg is. Het is niet veel, het is niet veel, maar wel net genoeg. Net genoeg om binnen een jaar kunst en cultuur een imagoschade te bezorgen die amper in geld is uit te drukken. De regering had van de dagen moeten schrijven hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor een evenwichtige, rijke, weldenkende en kritische samenleving. En dat zij de hulp inroept van alles en iedereen om ons door deze moeilijke tijd heen te slaan. Maar wat doet de regering Rutte? Zij liegt argumenten bij elkaar om aan te tonen dat de bezem er maar eens flink door moet. En zoals ik heb voorspeld... Het wordt een laffe bezem. Een laffe bezem begint onderaan. Daar heb je de minste weerstand. Het volk komt niet in opstand als de warme winkel wordt opgedoekt. Of als je het Rakatsa kwartet of doodpaard of Wonderbaum, of Capella Amsterdam opdoekt. Er stond een interview in het parool met Naomi Russell, Een Engelse deskundige die Nederlandse instellingen adviseert op het gebied... ...van geld uit de markt halen. Een optimistisch verhaal over hoe goed dat wel niet in Engeland gelukt is... ...naar de grove bezuinigingen onder het bewind van Margaret Thatcher. In het straatje van Rutte zou je zeggen. Maar wat zegt Russel in de laatste Alinea van dat vrolijke optimistische verhaal? Maar Engeland heeft natuurlijk geen orkest dat de kwaliteit haalt van het Concertgebouworkest... En heeft ook geen bijzonder theaterensemble als toneelgroep Amsterdam. Iedere wiskundeleraar, iedere filosoof, iedere weldenkend mens weet hoe breder de voet van de piramide, des te hoger de top. APPLAUS wij hebben een minister-president die lacht. Ik herhaal, wij hebben een minister-president die lacht. Rutte lacht. Rutte lacht niet zomaar. Hij lacht waarschijnlijk net als ieder mens om een mop of een struikelende clown. Of om een pikante sketch van Britse origine. Soms, heel soms, is er geen aanleiding. En lacht hij toch. Niet schaten lachen, nee een soort van vriendelijk lachen. Dan liegt hij. Let maar op. Er zijn politici die beginnen te hakkelen... Of zelfs te stotteren als zij een antwoord schuldig moeten blijven. Rutte niet. Dat is heel knap. Rutte geeft altijd antwoord. Maar als hij erbij lacht, dan weet je het bijna zeker. Hij liegt. Bij de PVV ligt dat heel anders. Geert Wilders en zijn cultuurwoordvoerder Bosma liegen niet. Tenminste niet over cultuur. Zij zeggen waar het op staat. Zij zijn gewoon tegen iedere vorm van subsidiëring van de kunsten. Maar zij gedogen een kabinet met de VVD en dus gedogen zij het concertgebouworkest, zij gedogen het nationale ballet, zij gedogen de Nederlandse opera, zij gedogen het Rijksmuseum. De Partij van de Hardwerkende Nederlander gedoogt de nationale topkunst. De Nederlandse handelsmissies ...inclusief Groot Cultureel Vertoon en kodi -in zijn gered. Maar diezelfde hardwerkende Nederlander ziet straks zijn eigen bibliotheek, muziekschool of theater gesloten worden. Zijn harmonie, jancor of theatergezelschap verdwijnen. En het CDA kijkt toe. En de Partij van de Arbeid kijkt toe. En de SP kijkt toe. En D66 kijkt toe. En GroenLinks kijkt toe. Alle partijen kijken toe. In de politiek is er blijkbaar niemand die er zijn eeldloze handen aan wil branden. Premier Rutte, stop met liegen en lach als er wat te lachen valt. U gaat straks op vakantie, ik zou zeggen geniet van uw rust, maar wees ervan verzekerd, de rust zal van korte duur zijn. U hoorde achtereen volgens Loes Luca, Martin Kolhoven en Mark van Warmerdam... en, en vlagje Lee Fields en the Expressions. En toen was het tijd voor de uitsmijter. En wat voor een. Dichter des Vaderlands Ramzi Nasser hield een helder, scherp en vlammend betoog... middels zijn open brief aan minister-president Mark Rutte. Beste meneer Rutte. Ik ben Ramzi Nasser. Ik ben 37 jaar. En ik neem aan dat u mij kunt horen... Of anders, uw onderknuppel wel, Hobbit-liefhebber Halbe. Ik sta hier niet voor de kunst. U wilt de kunstsector op eigen benen laten staan en dat is mooi. U gaat ervan uit dat het Amerikaanse stelsel over anderhalf jaar ook floreert in Nederland. Het zou zomaar kunnen. U kent ze waarschijnlijk wel. Die mecenassen die staan te popelen om alle gaten op te vullen... die uw ork momenteel aan het slaan is. Ik weet, net als u, in heel Europa wordt bezuinigd... en er zijn landen die er slechter aan toe zijn dan wij. Ik sta hier dus ook niet om de bezuinigingen terug te draaien. Wat moet, dat moet. Maar weet u wat ik zo gek vind? Alleen bij ons in Nederland wordt een man die nooit een voet in het theater heeft gezet... en zich openlijk profileert als cultuurhater... aangesteld als staatssecretaris voor die sector. Ja. Of, of zou u ook een minister van buitenlandse zaken benoemen... die nooit eerder in het buitenland is geweest? Ik denk het niet. Alleen op cultuur zet je een ork. Het lijkt soms wel alsof u het niet meent. Nee, het gaat niet om de kunst, het gaat om de manier waarop. Dat kan sierlijker, Mark. C'est le ton qui fait la musique. En dit is de toon van desinteresse en rancune. En ook van leedvermaak waarmee het gepaard gaat. Ik weet, u speelt piano. Dat is mooi. En in het theater, de concertzaal en de musea kom ik uw partijgenoten vaak tegen. Dat is ook mooi. Laatst zaten meneer Bolkestein en ik zelfs naast elkaar op het eerste balkon samen in het midden. Dat was helemaal mooi. Het laatste wat ik dus wil beweren is dat uw partij uit armzalige proleten bestaat. Maar waarom vraagt uw eigen fractievoorzitter zich in de Volkskrant dan af... ...waarom er eigenlijk belastinggeld naar cultuur gaat. Iemand die dat balletje opgooit... ...ja, iemand die echt vindt dat zijn eigen cultuur geen ondersteuning verdient... ...letterlijk of figuurlijk... ...zo iemand is natuurlijk een beetje een schoft. Dat bent u toch met me eens? En... <tiedert> maar... Niet omdat hij zulke dingen zegt, hoor ik u denken, maar omdat hij als politicus weet dat de burger dit graag wil horen. En dat moet je niet doen. Stef Blok maakt stemming, meneer Rutte. Ik dacht, ik zeg het maar even. Maar hij ging ook door. Ook dierentuinbezoek, al dus Stef Blok, heeft opvoedkundige waarde. En rijwielzaken krijgen geen subsidie, ondanks de gezondheidseffecten van fietsen. Nu weten wij allebei, u en ik, dat dierentuinen heus wel subsidie ontvangen. En eigenlijk de rijwielhandel ook, via het Nationale Fietsenplan. Soms heb ik de indruk dat Stef Blok maar wat zit te jokken. Maar, maar dat kan helemaal niet, want de VVD is een beschaafde partij en dan raak ik in de war. Weet u wat ik soms denk, meneer Rutte? Ja, het is heel gek hoor, maar... Soms heb ik de indruk dat kunst gewoon niet verkoopt. En dat kunst daarom, ik durf het bijna niet te zeggen, gebruikt wordt als zondebok. Dan hoor je ineens dat wij allemaal parasieten zijn. En subsidieslurpers. En dat we op onze kont zitten en onze portemonnee openhouden. Een beetje zoals er over allochtonen wordt gepraat. Ja, gek hè? Gek hè, ja? Maar... Soms heb ik nu eenmaal rare gedachten. En ook, ja we zijn nu toch bezig, hè? ik in mijn ivoren torentje en u in uw eigen torentje. Ook denk ik wel eens, als ik het allemaal niet meer zie zitten, dat u zo over de kunst praat. Omdat het wel makkelijk scoren is. Want anders gaan uw kiezers gewoon naar de PVV. En dan denk ik dat het eigenlijk allemaal is om stemmen te winnen. Dom hè? Want op zich valt er bij ons... Op zich valt er bij ons namelijk maar weinig te halen. Terwijl ik wel eens heb gehoord dat er een potje bestaat van wel 5 miljard. 5 miljard! Een hele slimme meneer heeft mij laatst namelijk verteld... dat de hypotheekrenteaftrek ook een soort subsidie is... voor mensen die een huis willen kopen. En dat er hele rijke mensen in Nederland zijn... die meer verdienen dan 80.000 euro per jaar... En die zo'n ondersteuning eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En als je dat. En als je dat geld. Als je dat geld nou in een potje steekt. Zo zei die slimme meneer. Dan heb je in één klap zo'n 500 miljard centjes bij elkaar. Veel hè, meneer Rutte? Dat potje, dat zou ergens bij jullie in de VVD-kamer moeten staan. Heel hoog op een antieke kast. En daar mag niemand aankomen. Dat potje staat daar gewoon. Dus ik dacht, ik zeg het maar even. En het is maar een ideetje. Denk er eens rustig over na. Weet u wat het is, premier Rutte? Eigenlijk zijn wij alle twee volwassen. En u moet geen onzin verkopen. Als u meer eigen inkomsten van de kunstsector eist en in dezelfde zin aankondigt het btw-tarief voor die sector te verhogen van 6 naar 19%, dan bent u een leugenaar. Het is net al gezegd, maar zo simpel is het. Uitgerekend... Uitgerekend de culturele organisaties die aan al uw eisen voldoen... en voor een hoog percentage eigen inkomsten hebben gezorgd... dreigen hun subsidies te verliezen. Het Oerolfestival bijvoorbeeld en Orkater. Bijvoorbeeld. Beide zijn publiekstrekkers. beide moeten weg. Niemand is veilig, grijnsde de ork toen hij het had over de voorgenomen bezuinigingen. Hij had gelijk. Het is volstrekte willekeur. U, meneer Rutte, u bent non-stop... Onoprecht. U bent trots op de harde keuzes van dit kabinet. Ik vraag u welke harde keuzes? U vernietigt een sector, maar dat is geen keuze, dat is gemakzucht. U verspeelt liever het sentiment van de burger dan werkelijk in het landsbelang die harde keuzes te maken. Juist vandaag zou een premier zich boven de partijen moeten opstellen. U volgt, u volgt de hardste lijn van uw eigen partij en verward hardvochtigheid met visie. Anders, meneer Rutte, anders valt niet te verklaren dat u kansarme, kwetsbare jongeren in het speciaal onderwijs, OV-afhankelijke, psychiatrische patiënten, asielzoekers uit oorlogsgebieden, PGB'ers en ernstig zieken de rekening laat betalen. En waarom zij, waarom zij, ze leveren u geen geld op, dus kort u ze. Nee, het gaat niet om de kunst, het gaat om onze cultuur. Om wat Nederland zou moeten zijn. Voor dit kabinet is cultuur niet langer de basis van een beschaving. Het is een leuk extraatje, een speeltje. Ze zal nu op eigen krachten moeten overleven of uitsterven naar de wetten van de vrije markt. Ik noem dat de wetten van het dier. U heeft een blinde vlek, meneer de premier, voor alles wat zich niet laat vangen in de netten van die vrije markt voor wat niet in materie valt uit te drukken en door de mazen glipt. Ook uw bewindslieden, ook uw bewindslieden weten zich geen raad met het immateriële. Vandaar dat een VVD-minister van Volksgezondheid zonder schaamte kan stellen dat de psychiatrische aandoeningen en depressies binnen de eigen kring uitgevogeld moeten worden. <hijde> en Stef Blok... En Stef Blok zal zich op zijn beurt afvragen waarom hij daar eigenlijk belasting voor moet betalen. Als iemand nu gewoon gehandicapt wil zijn, hoeft een andere burger daar toch niet voor op te draaien. Dus, indien u dit bedoelt met zelfredzaamheid, zeg dat dan gewoon. Zeg, geachte burgers van Nederland, wij geloven in het recht van de sterkste. Wees eerlijk en lieg niet. Beweer niet dat onder uw hoede als premier de zwaksten altijd op steun van de overheid kunnen blijven rekenen... wanneer nu juist het doel is deze zwaksten te treffen. En nog een tip, nog een tip. Noem het liever geen kwaliteitsimpuls. Maar vooral zeg niet dat u dat prachtige land weer gaat teruggeven aan de Nederlanders. Op wie bedoelt u dan, meneer de premier? Waar haalt u het lef of de domheid vandaan om een paar miljoen Nederlanders... van buitenlandse afkomst weg te zetten en tot niet Nederlander te verklaren? Ik vraag het u. Ik vraag het u. Ben ik eigenlijk wel een Nederlander? Het is een vraag die ik me pas sinds kort moet stellen. Niet de afkomst, zei u, maar de toekomst telt. Wat een waardeloze slogan. U maakt stemming en verder niets. Dit kabinet dat Nederland terug wil geven aan de Nederlander, wist elke herinnering aan Nederland uit. En u, meneer Rutte, u bent geen ork of onbenul. U kent de Nederlandse cultuur. U kent Harry Mulisch. Onze bekendste romancier, geen druppel Nederlands bloed stroomde door zijn aderen. U kent Ramse Shafi, onze grootste chansonnier, geen druppel Nederlands bloed. En u kent Joost van den Vondel, onze grootste dichter, geen druppel. En Baruch de Spinoza, onze grootste filosoof, inderdaad, geen druppel. Dus, Nederland werd groot op vreemde smetten en daar hoeft niemand ooit bij stil te staan, zolang u het tegendeel maar niet beweert. En misschien bedoelde u het niet zo, maar het kwam wel lekker uit. Breng de markt in contact met rancune en je hebt het recept voor uw beleid. En kom niet met het antwoord dat de burger dit wil, u wil dit. De afgelopen jaren hebben onze politici de burger eerst laten vallen en toen opgehitst. U heeft al gezegd wat u dacht dat de burger wilde horen. En inmiddels praat de burger u na. U maakte de burger wijs dat alle problemen in Nederland veroorzaakt worden door buitenlanders. Dat kunstenaars parasieten zijn. Dat beschaving beursgenoteerd moet worden. Dat de zwakkeren schuldig zijn. De arme luiarts, asielzoekers, criminelen. En dat geestesziekte geen ziekte is. U maakte burger wijs dat u regeert. Daarom staan wij hier. onze politieke leiders vertoont oprechtheid. Geen van hen vertoont de moed boven zichzelf uit te stijgen en keuzes te maken in het belang van een land. De kunstenaar en de buschauffeur, iedereen wordt voorgelogen. Of het nu jouw partij, of het nu jouw partij is die aan de macht is of de mijne, elke burger heeft toch één basisrecht, te worden geregeerd door leiders die het menen. Dus ja, ik zou willen dat dit kabinet opkwam voor de beschaving die het voor ogen staat en voor de burgers die het niet cadeau krijgen. Te beginnen met de PVV. Het zou getuigen van oprechtheid en respect voor haar anderhalf miljoen kiezers. Sinds het aantreden van onze regering heeft de PVV echter bij de ingediende moties die haar verkiezingsprogramma ondersteunde stevast tegen gestemd. Of het nu gaat om veiligheid of straat of de, de ouderenzorg. De PVV stemt bij elke aangereikte oplossing tegen. Waar blijft die hulp aan de mensen die het niet cadeau krijgen? Consequent zijn ze op hun eigen manier weer wel. Als het gaat om zaken waar de PVV altijd fel tegen was, het korten op de huurtoeslag, de marktwerking in de zorg of de privatisering van het OV, dan stemt de partij tegenwoordig voor. Evenzo zou ik willen dat het CDA nog iets van christelijke beschaving in zich terugvond. Die kans is klein. Deze partij preekt zelfs niet meer voor eigen parochie. Alles voor de macht. En ik zou willen dat de VVD oprecht was en zich een partij van liberalen zou tonen in plaats van de ultra-orthodoxie te omarmen zodra het haar uitkomt. Omwille van de macht is de VVD tegenwoordig tegen koopzondagen en tegen de aanwezigheid van vrouwen op de kieslijst van de SGP. Dus... Het gaat vandaag niet om links of rechts. Het gaat niet om de elite of de burger. Wij staan hier als vertegenwoordigers van een land dat wordt belogen. En dat is het wezen van politiek, zullen sommigen zeggen. Maar ik zoek een mens, een eerlijke mens, zelfs in de politiek. Geachte premier Rutte, geachte premier Rutte er bestaan in deze materiële wereld een paar zaken die ons scheiden van de apen. Kunst is er daar één van. Verder zijn er nog de nutteloze noodzaak om kennis te vergaren en om andere mensen te helpen. Kunst, kennis, altruïsme maken ons tot mens. En wanneer een regering daarvoor geen geld meer wenst uit te trekken, maar in tegendeel besluit vooral en juist op deze vlakken te bezuinigen, wetend dat de behaalde winst miniem zal zijn, dan zegt dat iets over ons beschavingspeil. Dit kabinet toont enkel zijn grijns en zijn tanden. Het trekt ons terug naar het dierenrijk. En natuurlijk, wij kunnen al ons geld ook uitgeven aan eten, wonen, neuken en slapen. Want kunst irriteert. Zoals een asielzoeker irriteert. Zoals twijfel of nuance irriteert. Of de klachten van iemand die leidt aan depressies. Stuk voor stuk zaken die ons allemaal doen twijfelen aan utopieën. Zoals daar zijn, de raszuivere natie of de heilstaat van de vrije markt. Dat is de reden van uw rancune. Dus nee, en daarmee wil ik afsluiten, het gaat vandaag niet over kunst. Dit kabinet haalt de mens uit ons weg. Wij burgers, iedereen, wij kunnen bezuinigen ingrijpend en pijnlijk. Maar wij zullen dat doen op eerlijke wijze en met liefde voor onze cultuur en ons land. Dank u wel. She caught me. Rain so hard, coming down, turning in the snow.